Maar kijken naar de komst. In de reënergie. In de reënergie. In de reënergie. Minuten later thuis. Dat 10 minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis het rij. Kop, kop, kop bij mij. Liever 5 minuten later. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFR. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. Een islamitische beambte van de marasje zee op Schiphol is geschorst omdat ze een gevaar kan vormen voor de nationale veiligheid. Volgens haar advocaat denkt de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, MIVD, ten onrechte dat de vrouw mogelijk gevoelig is voor beïnvloeding door radicale moslims. De moslima heeft daarom bezwaar gemaakt tegen de schorsing. De 26-jarige vrouw uit Den Haag werkt sinds 2007 voor de koninklijke Marie-Cosé. Ze was onder meer beveiliger van het koninklijk huis en werd later lid van een antiterreureenheid op Schiphol. De verkiezingen in Australië lijken een overwinning op te leveren voor de liberale oppositiepartij, geleid door Tony Abbott. Een exit poll laat een uitslag zien van 53% voor de liberalen en 47% voor de Labour Party van premier Kevin Rudd.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 Maar het is niet duidelijk of de Taliban nu wel willen onderhandelen over vrede. De Taliban weigeren te praten met president Karzai... omdat ze hem beschouwen als een marionet van de Verenigde Staten. Honderdduizenden spelers krijgen dit weekend... voor het eerst te maken met de nieuwe regels in het amateurvoetbal. De ingrijpendste daarvan is dat een speler een gele kaart krijgt dat hij 10 minuten langs de kant moet afkoelen. De nieuwe spelregels gelden niet voor de topklassen. De KNVB hoopt dat van de 10 minuten straf een preventieve werking uitgaat... want een elftal wordt direct benadeeld als een speler geel krijgt. Het weer, overwegend bewolkt en verspreid over het land, kan een bui vallen. Vanmiddag is het vooral in het westen, de zon af en toe te zien... Middagtemperatuur zo'n 21 graden. Morgen regenachtig en maximaal 19 graden. En na het weekend blijft het wisselvallig en koel. Cool. Dit was het NOS. Anyway. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. In de Randstad staan files op de ringweg Amsterdam de A10. Tussen de Nieuwe Meer en Oostdorp drie kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum bij Leerdam drie kilometer. En verderop voor Gorkum drie. De A15 richting Europort. Daar staat voor de Botek-tunnel 3 kilometer aan ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstoken weer open. Tot zover de verkeersin.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 CFM begin je helemaal Down Under. Jawel, dat deden we samen met uh, Minutework en het uh, gelijknamige nummer Down Under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 gaan doen. We nou, hebben een overvolle agenda.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 Nou, het heeft een uh, romantische titel voor jou. Ja, niet, niet voor jou Rob, maar nee, nee, dat het schrijft voor jou.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 En verder, er wordt weer gevoetbald. Ja, en nieuwe regels ook, hè? Gele kaart, 10 minuten van het veld af. S.W. Zandvoort treedt mag vanmiddag uitspelen tegen Castricum... en daar is voor ons aanwezig John Lemmons. Dus tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen met John Lemmons. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar informatie en muziek. En heel veel lekkere muziek vanmiddag weer tussen 2 en 5 bij Zandvoort op zaterdag. Wat dacht je van deze danceclassic van Sister Sleds? Hier is Thinking of You...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 Ja, schreeuwen we maar uit, hoor, schreeuwen we Lekkere muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoort de Shiptrick en and I want you to want me. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen live over naar het Park Park Daar zit Willem van deze. want vorig weekend hadden we een raceweekend. Maar vandaag en vanaf gisteren ook weer een raceweekend. De Trophy of the Dunes. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag uh, Rob. Ja, je zegt het helemaal goed. Uh, Trophy of the Junes, een uh, mooi evenement uh, wederom uh, dit uh, weekend op het Park Zandvoort. heel vol ontrast uh, met vorige week. Uh, toen hadden we het uh, historisch en nu zijn we bezig met de hedendaagse uh, autosport hier op het uh, Park Zandvoort. Het Park Zandvoort in het teken uh, van uh, ja, een deel van het uh, Dutch puylpec Pack. Uh, dit weekend en dan hebben we het over de Renault Clio Cup, uh, Cup de Formula Swift Cup en het uh, Dutch GT4. Uh, Mooi aangevuld met uh, ja, uit Engeland en uit Duitsland en ook De Engelse deelnemers uh, die vinden we terug in de Britische uh, GT-race uh, uh, die hier vanmiddag de eerste race gaat rijden over een uur. En de mini. Uh,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 Ja, dat klopt. Uh, kwalificaties hadden we ook al gistermiddag uh, voor de uh, bepaalde klassen. Onder andere voor de uh, Renault Clio Cup, uh, de Nederlandse Clio Cup. Uh, die hadden gistermiddag al een uh, kwalificatie al. Die hebben inmiddels ook al vandaag uh, hun eerste race gereden, de Clio Cup. Die race werd gewonnen door uh, Melvin de Groot. En op de tweede plaats uh, de leider in het kampioenschap, uh, Marcel Dekker. En op een derde uh, plaats eindigde daar uh, Robert van der Berg. Marcel Dekker, uh, die uh, goede de, zaken doet uh, richting het kampioenschap. Een van zijn uh, grote concurrenten gedurende het seizoen, Sebastian Blekemolen. Niet aanwezig, want die rijdt dit weekend in... Uh,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 ...afgeplachte winnaar daarin is... Uh, ja, ...en hij zal ongetwijfeld uh, lachend achter zou stuur zitten hebben... ...en zijn naam daarmee eer, eer hebben aangedaan... Dus uh, Chris Smiley... ...met op een tweede plaats... Uh, <laughs> ...ja... <laughs> ...mooi hè? Nee, ik verzin hem niet... ...en op een derde plaats is het... Uh, ...Luke uh, Kordel ...en wij gaan hier uh, zo dadelijk verder met een uh, race van... ...uit de uh, Dutch uh, Supercar Challenge... En dan uh, met name de Sports en de Lights uh, gaan het zijn, die uh, hun race gaan dan, uh, Verder in de middag hebben we dan ook uh, de eerste race van het uh, Bridge uh, GT. En daarin uh, vinden we echt uh, hele mooie auto's terug zoals ze zijn. En, uh, ja, ja, uh, Mercedes de laatste BMW Z4, Arstin Martin, uh, noem maar op allemaal auto's uh, van dat uh, kaliber. Dat vinden we wel uh, ja de top van de Engelse uh, GT racerij en terug. We vinden daar ook wat uh, ja, bekende namen terug uh, die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 Geen idee. Nou ja, ik hoor het in het volgende blokje wel, want je zal ongetwijfeld gaan googelen. <laughs> Oké, okay, we gaan even googelen. Goed. Okay. Hey Willem, ja, de Britse GT dit weekend, dus op het Circuitpark Stanford vertegenwoordigt. Is het de eerste keer ja. dat ze hier op Zandvoort zijn? Ja, het is de eerste keer dat het Britse GT hier op Zandvoort actief is. Ze hebben af en toe al een uitstapje naar het buitenland. De ene keer is dat de Spa, de andere keer is het Nuremberg. En dit jaar zijn ze hier op Zandvoort aanwezig. En Zoals ik al zei, prachtige bakken om te zien en ook om te horen. En dat, ja, Het doet het oordeugt en het oog ook. Oké okay, Willem, dankjewel voor dit moment en uh, straks komen we uiteraard weer bij je terug voor de races uh, en de qualies uh, vandaag op Circuit circuitpark Zandvoort. Dat was Willem voor van deze vanaf circuit. Wij gaan weer muziek draaien. Jij hebt klaarstaan. Jij hebt Johnny klaarstaan. Cash. Johnny Cash, here is one. Is it getting better?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 Carry each other one De Weerman had het weer van vorige week. Ik bedoel, voor mij mag van het. Van vorige week, het. nee, daar hebben we heel weinig aan. Van, van mij mag het, hoor. Joh, de Michael Jackson en de Smooth Criminal. En de Smooth Criminal zit tegenover mij, Lex van der Hoor. Goedemiddag, welkom in de studio. Goedemiddag, op. Ja, daar zijn we weer, weer niet op het strand, hè? Weer niet op het strand. Weer niet gelukt. Nee, nee. nee maar we hebben echt we hebben een mooie zomer achter de rug. Heerlijk. Hoewel, het is nog steeds officieel zomer. Maar de meteorologische zomer, die is dus achter de rug. En ik heb als zeggen en schrijven, één keer vanaf het strand heb ik het weer weer kunnen doen. Ja. Dus het was steeds een weekend dip. Ja, echt waar, een weekend dip en die hebben we nu weer, een weekend dip. Ja. Hoewel, dat je... nou, het is... hoewel, het hoewel. zonnetje begint nu dus ook wel uh, een beetje door te komen.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 En vanavond blijft het droog. Dus ik weet niet wat je van plan bent vanavond. Van alles. Van alles. Nou, ja. Je houdt het droog. Ik houd het droog. Je houdt het droog. Nou, en dan morgen. Dan beginnen we eerst met het regen. En het ene weermodel zegt dat we behoorlijk wat regen krijgen. En het andere weermodel die zegt weer dat het best wel mee zal vallen. Zullen we het in het midden houden?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 Dan moeten we toch weer aan het werk. We moeten toch weer aan het werk. Ja. <laughs> Ik zeg niks. <laughs> ja. Dinsdag. Dan hebben we toch wel een dag met veel bewolking. En met kans op een bui. En er staat weinig wind. We zitten dan in een, uh, in een midden in een lage drukgebied. Dat uh, komt uh, de komende dagen. Uh, komt dat afzakken vanaf Scandinavië. Kijk, als je een hoge drukgebied hebt. Uh, Scandinavië, in Scandinavië. of, of bij Scandinavië.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 Met een maximum temperatuur die onder het uh, gemiddelde zit voor deze tijd van het jaar. Maar later in de week. Ja. dan uh, hebben we toch wel kans op een we weersverbetering. Yes! En wordt het wat warmer, dan gaan we weer richting de 20 graden. Rob, vrijdag. vrijdag ben je vrij, hè? Vrijdag ben ik vrij. En oh. zaterdag uh, jij op het strand? Uh, nou, nope. ik uh, <klaars> denk dat het uh, in de dagen van de week blijft. We hebben dan een uitloper van, een, uh, azor, van het Azorenhoog. Die drukt dus dat lagere gebied uh, weg. Ja. En daar kunnen we dus de laatste dagen van de komende week... kunnen we daarvan profiteren. Dat gaan we zeker doen. Oké. Okay. Nou, oh, dat weer, was we, uh, ik heb niet meer. Nee, de mensen die naken willen lezen... kan op jouw uh, website, Lex. Ja, op www.meteopagina.nl. Dan kan je trouwens zien hoe het wel verder gaat. Hè. Hoe het, uh, het weekend wordt. Maar dan moet je tegen het weekend even kijken...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 Helaas uh, verhinderd. Uh, er waren uh, belangrijkere dingen te doen. Dus we hebben geen uh, live voetbalverslag van Castricum 1 tegen SV Zandvoort. We was trouwens wel benieuwd wie de eerste gele kaart aan kan Dat is jammer. Krijgen. Ja, meteen tien minuten uh, met aan de kant. tien minuten aan de kant. Uh, ja, WhatsApp heb ja, je, WhatsApp, Maar en... je hebt veel meer apps.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 Kom ik zo bij je Willem! Heerlijk zo'n uh, disco klassieker op de zaterdagmiddag bij CFM: je hoort de Linda Louis en Claire Style Race Radio Pit Report: Zweet op mijn voorhoofd, maar ik hoop dat ik eruit gekomen ben. Die uh, par, Parviv of uh, hoe noem je hem? Hoe weet hij ook weer? Ja, als je dat niet weet, ze ja, het moeilijk vinden. Ja, volgens mij, volgens mij is het iets uh, van een uh, zoon van de gitarist van Status Quo, Klo. klopt dat? Ja, Parviv. Ja, Parviv, ja. En ik verwacht uh, natuurlijk wel een status quo muziek of zo. Hè? Ja, ik heb er veel leukere voor je klaarstaan. Dus. Uh, oh ja, jee. Oh, yeah. <laughs> Willem, hoe is het daar op het circuit bij de Trophy of the Junes? Ja, circuit park uh, volop. Ook sport dit weekend bij de ROM op de circuit Waar we nu bezig zijn met de. Uh, de Supercar Challenge en dan zijn we bezig met de klasses uh, van de Supercar Challenge Sports en Super Live. deze uh, hebben die uh, over een, over een, een kwartier, over een uur een uh, race van een uur met een verplichte uh, pitstop daarin waarbij ook uh, rijderswissels uh, gaan plaatsvinden. Niet iedereen uh, hoeft te wisselen van rijden, maar het is onthoud dat toch een uh, pitstop maken. Inmiddels hebben we 43 minuten hebben uh, nog uh, van deze 1 uur. En uh, ja, we kijken eigenlijk uh, naar de leiding uh, die zojuist voor mij uh, gaat. En het is uh, Henk Thuis, die in een uh, radical... Uh, nee, het is niet Henk Thuis. Sorry, het is Storm, de Engelsman in de Reddit-Royce, die de race leidt met op de tweede plaats heen thuis. en het is uh, nou, toch wel goed zo'n sportsnieuws nieuws, uh, natuurlijk, is het uh, Danny van Dongen. Danny van Dongen actief in een uh, Praka. Het is een Tsjechische uh, sportscar, een dichte sportscar, ook gesloten sportscar. Een uh, heel mooie, uh, leuk, kleine en ranke, uh, slanke automobiel, uh, die toch wel uh, genoeg snelheid heeft om uh, hier vooraan uh, mee te staan. Danny okay, van Dongen is op een derde plaats tot nu toe in deze race. Oké, dus uh, ze zijn nog volop bezig en het is nu halverwege. Hoe met de publieke belangstelling, uh, schatje?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 Specieel even gedraaid voor onze reporter Willem van deze. Dit weekend dus aanwezig op circuitpark Sanford tijdens de Trophy of the Junes. Dat was Elfenville en Forever Young. Tot zover alweer uur 1 van dit programma Albert-Jan. Ja, tijd vliegt voorbij hè als je thuis zit. Maar zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang. Graag tot zo naar het nieuws van drie uur. Blazing on a sunny afternoon, and I can't sail my yacht.